Levi van Eck met de NOS journaal. In Zeeland is een man van 44 opgepakt die een vrouw en haar zoontje met een hamer op het hoofd heeft geslagen. Dat gebeurde gisteravond in Steenbergen in Brabant. Waarom hij dat deed is niet bekend. De vrouw zegt hem niet te kennen. Omstanders wisten de man vast te pakken, maar hij ontkwam en ging er in zijn auto vandoor. Later werd hij in zijn huis aangehouden. De verwondingen van de slachtoffers lijken mee te vallen. De vrouw heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. In Bosnië zijn bij een brand in een opvangcomplex voor migranten zo'n 30 mensen gewond geraakt. In het gebouw zaten ongeveer 500 migranten in de tijdelijke opvang. Veel van de slachtoffers hadden niet alleen brandwonden, maar ook botbreuk omdat ze in paniek uit het raam sprongen. Lokale media melden dat het vuur werd veroorzaakt door menselijke nalatigheid. De politie en de brandweer doen onderzoek. Het Amerikaanse ministerie van Justitie overweegt een mededingingszaak tegen Google te openen. Het bedrijf zou te machtig zijn, onder meer op de advertentiemarkt. In de Amerikaanse politiek zetten zowel democraten als republikeinen... vraagtekens bij de dominante positie van Google. Sommige politici vinden dat het bedrijf moet worden opgesplitst. De Europese Unie heeft Google de afgelopen jaren... al voor miljarden aan boetes opgelegd... vanwege overtredingen van mededingingsregels. De Spaanse voetballer José Antonio Reyes is vannacht in Sevilla... bij een auto-ongeluk om het leven gekomen... Reyes, die onder meer bij Sevilla en Arsenal speelde... was in Spanje nog actief op het tweede niveau... waar hij uitkwam voor extra Madura. De oorzaak van het ongeluk in Sevilla is nog onduidelijk. José Antonio Reyes was 35 jaar. Het weer, het is zonnig en warm. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot 27 graden. Ook morgen schijnt de zon volop... en dan stijgt de temperatuur naar lokaal 32 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS-journaal.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 Zaterdagmiddag, even na twee uur. Zandvoort en Heller, goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, met heel veel lekkere muziek en uh, informatie. Als eerste hoorde je de Karen B Queen. Dat was uh, Billy Ocean. Dag Albert-Jan, goedemiddag. Uh, uh, goedemiddag Rob, uh, goedemiddag uh, luisteraars. En ik heb begrepen, inmiddels ook kijkers. We gaan even zwaaien. De kijkers hebben zich ook ingeschakeld. Ja, uh, Welkom bij Wederom om drie uur lang live uh, op deze za zonnige zaterdagmiddag. ...in Zandvoort, met Zandvoort op zaterdag. Nou, uh, het voetbalseizoen zit erop... ...maar dan denk je van nou, zou het dan rustig zijn op Duintjesveld? Nou, ik denk het niet. Want uh, dit weekend, en dat is gisteren al begonnen... ...wordt daar het Hots Begonia, ...ja, u hoort het goed... Begonia voetbaltoernooi verspeeld. En het barst van de activiteiten en gezelligheid daar op Duintjesveld. Dus daar hebt u zin in gezellig amateurvoetbal... u bent van harte welkom op Duintjesveld. Daarnaast hebben we dit weekend ook Walls and Wheels... Dat is een, ja, een, een gecombineerd evenement met graffiti en dergelijke. En dat is vandaag en morgen de titel Walls and Wheels. En speelt ze natuurlijk allemaal af op de boulevard. Uh, verder uh, wordt er uiteraard ook gesport. En wij volgen voor u tennis-eredivisie uh, uh, gemengd 2019. Na drie gespeelde wedstrijden uh, staat Zandvoort uh, op een uh, tweede plek. Vlak achter Naaldwijk. Uh, vandaag uh, spelen ze uit tegen Alta. En Alta staat op de vierde plek. Als Zandvoort nou zorgt dat ze vierde, in ieder geval bij de eerste vier komen... dan kunnen ze in het uh, kampioensweekend uh, het weekend wat in Zandvoort wordt verspeeld... Acte de depressants uh, geven. Wij volgen uh, eventuele tussenstanden en zullen jullie niet onthouden. Uh, verder hebben we natuurlijk de standaard de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Nou, de zon schijnt, de evenementenagenda uh, puilt uit... Dus er is voor alles en voor iedereen wat te doen in en rondom uh, Zandvoort. Ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Blijft het natuurlijk mooi weer? Wordt het nog mooier of wordt het uh, volgende week weer wat minder? U hoort het allemaal tijdens het weerbericht om half drie. Het dieren van de week. Kan je nog herinneren, Rob, dat we Max een paar keer in de uitzending hadden? Ja, met... klopt. Hoe is het met Max? Max heeft een baas. Hé, hey, ja. dat is goed nieuws. Ba Max is, uh, is, uh, heeft een uh, baas gevonden, dus wij gingen weer op zoek naar... een. Uh, Ander hond die in het zonnetje gezet wordt. En die hebben we ook al keren gehad. Lola. Dus de aanhouder wint. Hè. Max hebben we een paar keer in de uitzending gehad. En we gaan vandaag weer door met Lola. Uh, het gedicht van de week. Nou, het zal je verbazen, uh, uh, Rob. Uh, hoe heet het? Uh, als er is een nieuw evenement... De Formule 1 komt deze kant weer op. De, er worden oproepen gedaan om dingen te uh, gaan organiseren... ten behoeve van die Formule 1. Maar het pitspils is al uit, hè? Ja, klopt. Ja, heb je het al geproefd uh, of heb niet? Heb van, ik heb het van de week geproefd. Kijk. En... Uh, ik dacht, het is zo'n lekker biertje, dus ik heb daar maar een gedicht op gemaakt. Onder de titel, toepasselijke titel, Pits Pils. Dat om kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws. In het kort? Kwart over vier hebben we natuurlijk Pits Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ondanks dat het dit week niet gereest wordt, uiteraard wel nieuws. Verder hebben we natuurlijk ook nog Sport Kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. En we hebben heel veel uh, vaste kijkers, hè, begrijp ik. Ja, ja, het is, het is volle bak, hè. Mooi. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen goedemiddag en hier is Toto en Rosanna. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. All wanna when wake up in the morning see you right. Rosanna, Rosanna. That a girl like you could ever care for me Rosanna Shine through the window on the other side Rosanna, Rosanna I didn't know that a girl like you could make me so sad Rosanna De jaren 80 bij CFM. De, de single van Toto, dat was Rosena. En ja, buiten is het heerlijk weer op dit moment. En dat betekent zonnige muziek. Hier is Michel Taylor. Nou, is een delicia.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 Delicia, delicia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delicia. We hebben een lekker zonnig weekend hier in Zandvoort. En daar, daarom draaien we uiteraard ook zorgmuziek muziek op de radio Jode, Michel Telo en IC Chupego. Het is 18 over 2, tijd voor het nieuws in het Korts, Albert-Jan. Dit weekend is, zoals u kunt zien, het, het mooi weer. En uh, vandaag uh, met uh, een temperatuur van rond de 20 graden in Zandvoort. En morgen, wellicht, uh, een graad of 25 of hoger, en heel veel zon. Daarom rijden vandaag en morgen van 10, tot, van 10 uur s morgens tot 7 uur s'avonds... extra treinen tussen Haarlem, Overveen en Zandvoort. Dit laat de NS weten op haar website. Plan uw reis in de reisplanner. En dan weet u precies wanneer en hoe laat u kunt vertrekken in richting Zandvoort. Maar in ieder geval, de NS zit extra treinen in. Zou ze ook alweer aan het oefenen zijn voor volgend jaar? Ja, waarschijnlijk. Ik denk het. Maar goed, tijdens de Jumbo-dagen is het wel eens ook perfect, hè? Is het ook goed geregeld. Goed, een meisje op een scooter is vrijdagmiddag lichtgewond geraakt... bij een aanrijding op de Louis-Davidstraat. Volgens omstanders gebeurde het ongeluk... doordat vanwege bouwwerkzaamheden de situatie onoverzichtelijk was. Om vijf uur gistermiddag werd het meisje aangetikt... door een busje dat uit de schoolstraat kwam. Door containers en bouwhekken is het lastig om te zien... of er verkeer van rechts uit de schoolstraat komt. In eerste instantie leek ze gewond te zijn geraakt... doordat er enig bloedverlies was. Maar het, het leek euh, beter, euh, later mee te vallen. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft de partijen geassisteerd bij de afhandeling van de formaliteiten. De fracties van D66 in Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede willen, rond, euh, willen dat het Rijk een speciale gezant aanstelt die zich bezig gaat houden met de verkeersstromen rond de Formule 1 in Zandvoort volgend jaar. De politici dienen in hun gemeente een motie in... in de hoop dat andere fracties zich achter het plan scharen... om de provincie en het Rijk te porren een kwartiermaker aan te stellen. De motie heeft de naam Laat de Formule 1 niet uit de bocht vliegen. Volgens de politici moet worden voorkomen dat de regio wordt platgelegd... door de verkeersstromen rond het evenement op het circuit Zandvoort in mei 2020. Een onorthodoxe actie is hard nodig. Een minderjarige mystery shopper kreeg in acht van de 23e Zandvoortse horecagelegenheden... alcoholische versnaperingen zonder zijn of haar identiteitsbewijs te hoeven te laten zien. De mystery shopper bezocht het tweede weekend in van mei... cafetaria's, restaurants, sportvereniging, sportsupermarkten eh, supermarkten en cafés in Zandvoort. Bij de meeste verkopers kwam de minderjarige er niet doorheen zonder de idee te tonen. In 35% dus wel. De gemeente Zandvoort kondigt een nieuw bezoek van een minderjarige... datum uiteraard onbekend aan bij nieuwe overtredingen... volgen uiteraard sancties, schrijft de gemeente Zandvoort in een persbericht. De acht horecagelegenheden die in de fout gingen... worden ook telefonisch benaderd om het resultaat verder te bespreken. Dankjewel albert -Jan. dat was het Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard straks het weerbericht... Wordt het morgen echt zo'n mooie dag? We gaan het zo horen. Walking alone in the shows along in, I miss your footprints next to mine. Sure is the waves and the sands are washing. Your rhythm keeps my heart in time. You hear me too, wrapped in my arms with every moment, the memories that pull me through. Vanavond tussen 7 en 9 senden ze weer uit bij CVM. De 40 beste platen van Europa in de Eurobreakdown. Met uiteraard presentator Mark Bulet en sidekick Patrick van Buringen. En ook deze plaats staat genoteerd in de hitlijst. Je hoorde de single Carry On. Dat was Geigo en Rita Ora. Zo duidelijk het ZFM weerbericht voor de komende dagen in the feeling you wanna leave this all behind thought we were going strong i thought we were holding on aren't we no they don't teach you this in school now my eyes breaking and i don't know what to do thought we were going strong thought we were holding on aren't we We always find a way to make it out alive Thought we were going strong Thought we were holding on Aren't we? was One Direction in History. Ja, we zijn twee minuten te vroeg, Albert-Jan. Maar het weer voor de komende dagen. Het weer voor de... Gaat het goed zo? Nee, hè? Goed. Gaan we het maar gewoon doen. Het is een zomersweekend, dat kunt u zien. De zon schijnt op beide dagen volop en het is droog. De temperatuur is hoog en stijgt vandaag naar 23 à 24 graden en morgen naar een graad of 28 à 29 in de regio. U hoort goed, regio. Zondagavond neemt de kans op onweer toe en dat is de voorbode van een minder warm en wisselvalliger weertype volgende week. Vandaag is het vrij zonnig en droog. Er is hooguit wat sluierbewolking zichtbaar. De temperatuur stijgt in de regio naar een zeer aangename waarde van 23 à 24 graden. Landinwaarts kan het 25 tot 28 graden worden. De wind waait zwak uit het zuidwesten... maar op het strand steekt een zwakke noordwestenwind op... en daardoor koelt het daar later vanmiddag af naar een graad of 19. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 16. Dan gaan we naar morgen. Morgen is het op een top zomer weer in de regio. Het blijft droog en de zon schijnt flink. De wind waait uitmatig uit het zuiden... en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. In onze westelijke regio stijgen de temperaturen in de middag naar 28 à 29 graden. Wauw. In het oosten en zuidoosten van het land is de eerste tropische dag van het jaar mogelijk met 31 à 32 graden. Zondagavond neemt de bewolking toe. Vanuit het westen en vanuit het westen volgen er later op de avond. En in de nacht naar maandag enkele regen- en onweersbuien. Deze buien zijn de voorbode van een weer duidelijk koeler weertype. Na het weekend, in de, uh, dus, het, het koelt wel af hoor, na dit weekend. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. En nagenoeg elke dag is er dus wel kans op enkele buien. Eh, gelukkig weer normaal weer. De temperatuur stijgt uh, volgende week naar een waarde van omstreeks de 20 graden. Koud hè? Tot zover uh, tot, uh, het weerbericht van uh, Schreuder. Oké, okay, wil je het weer uh, nalezen? www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Wauw wow, een echt uh, zomerweekend. Alive in a nine to five, then they say you got to go and get yourself a job. but Get out of this house, get yourself, get yourself a job. A job. You a matter of mouse? a figure in each you pretend not to hear. Got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 Never We hoorden het juist in het CFM weerbericht voor de komende dagen. Zonnig weer in ieder geval dit weekend. En dat vieren we ook met zonnige muziek op de radio. Dat hoor je juist. De Wem Rap. Ja, een van de eerste rapplaten die uitgebracht werd. Uiteraard door de groep Wem. En hier is Wommek en Wommek. Een groot hits uit de jaren tachtig. Deze van Womack en Womack, Jorden de Teardrops. Ja, van de Teardrops gaan we naar de wonderkamer van het Zandvoorts Museum. Als toevoeging aan de bestaande historische collectie, collectie is het keukengedeelte van het Zandvoorts Museum omgetoverd tot een sfeervolle ruimte met de naam Wonderkamer. Twee studenten van de Rijnwald Academie, Nienke Bosman en Benjamin Spichter ontwierpen deze wonderkamer als stageopdracht... en slaagden er perfect in om op deze bijzondere wijze... enkele Zandvoortse historische thema's... met bijpassende verhalen in kaart te brengen. De wonderkamer is een afspiegeling van de vroegere wonderkamer... waar schatten en andere objecten werden tentoongesteld die rijke mensen verzamelden tijdens hun reizen in het buitenland. Ook in het hedendaagse wonderkamer van het Zandvoortse Museum... staat in de grote vitrinekasten de schatten van het verleden van wel eer tentoongesteld. De thema's zijn water, klededrachten en vrije tijd. En elk thema heeft zijn eigen verhaal. Bij sommige objectgroepen uh, wordt er een audio afgespeeld. De sfeer in de wonderkamer wordt versterkt door de kleuren blauw, goud en hout. En ook door de afmetingen van de ruimte, die redelijk dus, uh, duister is gehouden... heeft het geheel een bijzondere uitstraling. De stageopdracht is geslaagd en zeker een mooie toevoeging... aan de bestaande ruimtes in het museum... waar de geschiedenis over Zandvoort Extra wordt uitgebeeld. Een bezoekje aan de nieuwe wonderkamer... en ook aan de huidige tentoonstelling van Ada Breveld en Elisabeth miet lord is zeker de moeite waard. Nou, Een, leuke aan, een mooie aanwinst voor het Zandvoortsmuseum. Zo is het dus. Ga naar het gastensplein in het Zandvoortsmuseum... en geniet onder meer van de wonderkamer daar. En hier is power over me.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 You got that power over me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 Deze Jorden, de Power Over Me. Dat op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag, mocht je naar de herhaling van dit programma luisteren. Zandvoort, een goede middag nou, de radio, lekker aan hè. Want het is me, myself en I. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it see my like clothes or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 Lekker rustig zo, hè? Mie zelf en hij, de gouden oude van De La Sol. Leuk om hem weer een keer te draaien hier op de Zandvoortse Radio. Nou weten we allemaal, volgend jaar mei wordt een hele belangrijke maand, uh, albert -Jan, Met uh, de terugkeer van uh, de Formule 1 op het uh, circuit. Maar weet je al uh, welk weekend het uh, gaat worden? Nee, nee, dat, nog, dat weet ik nog niet. Weet jij het? Nee, hè? Geen idee. Geen idee, maar... Kijk, er worden natuurlijk daarnaast al de nodige initiatieven ontplooit... om activiteiten te organiseren. En een hele, hele slimme vond ik dat op de greens... Op de, tenminste op de golfbaan, de dunes... dat daar een camping komt. Ja, van Show uh, Lancaster. Nightjew Lancaster, een geweldig idee. Ja. En uh, natuurlijk niet op de greens, want dat is het heilige gras van een, van een hol. Dus, uh, maar in ieder geval, dat wordt dan een camping. Een geweldig idee. Heeft u nou bijvoorbeeld ook een idee voor een site-event, een activiteit of een ander initiatief voorbereidend op op of tijdens de, de Formule 1? Nou, dan bent u van, bij deze van harte uitgenodigd om te reageren. En samen met de gemeente proberen we natuurlijk daar een fantastisch evenement neer te zetten. Veiligheid en bereikbaarheid van het circuit zijn essentieel en hebben natuurlijk de prioriteit. Om de randprogrammering in goede banen te leiden is er één plek waar ideeën voor activiteiten en initiatieven kunnen worden, komen, binnenkomen. Heeft u een idee voor een programma, onderdeel, activiteit of ander initiatief... maak het dan kenbaar aan de gemeente en de organisatie van Dutch Grand Prix Zandvoort. En stuur uw uh, uh, idee naar formule1-zandvoort.nl formule1-zandvoort.nl Ga voor, vast maar voor meer informatie naar www.zandvoort.nl formule1-zandvoort meer informatie kunt u opvragen bij www.zandvoort.nl formule 1 naar zandvoort.nl En nou las ik ook onder dat artikel dat die golfbaan dus een camping gaat worden. Dat de, de gemeente hartstikke blij is natuurlijk met al die initiatieven. Maar dat ze dus dermate veel aanvragen krijgen. Dus dat ze het hartstikke druk hebben. En ze zijn natuurlijk wel hartstikke blij met al die ideeën die, die binnenkomen. En uh, dat is natuurlijk, het is toch te vroeg om te reageren vanuit de gemeente. Laat staan toezeggingen te doen. Al dus de woordvoerder van het college. Maar dat de Formule 1 leeft in Zandvoort is wel duidelijk. Zeker, in mei zijn we erbij, uh, Obertje. Ja, klopt. En ik heb een, in één keer een hele grote familie gekregen. Ja, goed, hè. Ja. Allemaal dus, vrienden. Allemaal vrienden. Allemaal vrienden ineens. Zo, oh, lekker, hè? <laughs> ja. Wat ook lekker is, is uh, de nieuwe zinger van uh, Louis Fonsi. Die lo, Fonsi. De notje dat dan perfecta kein TV.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 Puedo llevarle a Puerto Rico a Cartagena, hey. de Punta Cana, a Venezuela, hey. baby te lleva donde quiera, hey. todos lo hacemos a tu manera, yeah. de Puerto Rico a Cartagena. Ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la vez en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que estás loca, a ti te pone loca Suéltalo Vásídalo, vacídalo Que llego yo, que llego yo Tú sos una princesa Bien mala Atraviesa Con esa hermosura de pies su pieza Suéltate la vuelta, Baui yeah. Suéltate el velo Fabiano Wij we zijn nog helemaal klaar voor de zonnige zondagmorgen. Temperatuur rond de 28, 29 graden hier in Stanford. Geweldig. En dan uh, dit soort uh, muziek op de radio. Wat willen we nog meer? Want ook vandaag schijnt de zon lekker. Yo, de Louis Fonsi zijn nieuwe single. En hier is Steve Wonder. Well, uh, like I don't understand how you can't cause like I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know. I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, um, fluent Spanish, uh, todo da bien chévere. Listen, yes, bien, Chevrolet, chévere, chévere, bien chévere. Is, is that right, Mama? Yeah, cause I got my shaking room on a little thing. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it.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 When you get off don't you worry? Origineel is te draaien van de single van Incognito. En Don't You Worry About a Thing. Ja, dat is het origineel uit 1974. Daar hebben we het over Stevie Wonder en Don't You Worry About a Thing. Het is vier minuten voor drie. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Maar eerst gaan we nog even vrijwilligers zoeken. En wel voor de jaarlijkse buitenspeeldag in de Zandvoort Nieuw-Noord. Op woensdag 12 juni wordt er weer een jaarlijkse landelijke buitenspeeldag georganiseerd. Ook in Zandvoort is buitenspelen tijdens de buitenspeeldag allesbehalve saai en onveilig. Zo bewijst Pluspunt al jaren. Op het parkeerterrein bij de FOMAR worden tussen 1 uur en 4 uur middags allerlei activiteiten georganiseerd... zodat zoveel mogelijk kinderen onbezorgd kunnen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk. Zo kunnen de kinderen die middag aan activiteiten meedoen als stoepkrijten, panna-knock-out, zaklopen, touwtrekken, schminken, twister, trefbal, hoepen. Kan jammen, eh, springtouwen, estafettes en er is ook nog een springkussen. Pluspunt is op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de voorbereidingen en op de dag zelf. Wie tijd en zin heeft, kan contact opnemen met Rens Wit. Te bereiken op 06-371-68976. 06-371-68976. Of mail naar r.wit, apenstaatje, pluspunt. .zandvoort.nl R.wit, apenstaartje, plus.zandvoort.nl En bent u nou die vrijwilliger die die dag tot een succes wil maken... schrijft u dan in als vrijwilliger... voor de jaarlijkse buitenspeeldag in Zandvoort Noord op 12 juni. Dankjewel Albert-Jan, inderdaad. De vrijwilligers blijven belangrijk, ook hier in Zandvoort. Zodanig het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. En we gaan eruit met uh, deze uit de jaren 80 van Ready for the World. Hier is O'Sila. O'Sila To the morning comes Oh, oh, Sheila You know I want to be the only one Oh, baby, understand That I want to be the only man But it seems that I getting too hard And I think I'm starting to have